Leiden. Zeker als we Habakuk lezen, dat stukje dat ik vertaald heb. Dan gaat het uh, om een stukje onrecht ook. Uh, van God uit. Of, of, van God uit, of, of vanuit het, uh, het lijden dat je overkomt is onrecht. Hoe kan God onrecht zijn? Dat kan niet. Maar de Bijbel provoceert wel. Eh, Ari had het over een paardenmiddel. Kijk, uh, het kan zijn dat er, uh, dat er wat, wat misgaat in Israël. Maar als je dat vergelijkt met... Met de Chaldeeën die daar uh, gruwelijke hè, uh, praktijken toepassen om dus uh, uh, volken te gaan overheersen. Ja, dan zitten we weer in Egypte, dan ben je helemaal terug bij af. Dus, uh, maar goed, ja, um, ik heb me er toch aan gezet. En ik ben er blij mee, want uh, Habbekuk is een prachtig boek. Dat hier een antwoord op uh, probeert te geven, op het onrechtvaardige lijden. En dan denk ik, um, beste Habbekuk, jij past niet in de 21e eeuw. Want vandaag de dag zeggen mensen dat je daar geen antwoord op mag hebben. Als er onrechtvaardig lijden is, lijden, nee, daar hebben we geen antwoord op. En als je pretendeert al wel een antwoord te hebben, dan ga ik niet met je om. Het is vaak een argument dat gebruikt wordt. Ik heb zoveel meegemaakt, ik geloof niet meer in die God. Ik heb te veel meegemaakt. Dat is me verschillende keren gezegd, ik werk ook wel op de bouw. En, uh, en zeker daar als het dan het uh, onderwerp ter uh, tafel komt. Nee, ik heb te veel meegemaakt. Ja, nee, ik geloof niet meer in die God van jou. En dan denk ik, ja. En dat lijden, dat, dat dus ja, dat je overkomt en waar je dan maar een, een, een antwoord op moet zien te vinden, dat, dat uh, ja, dat uh, als je de Bijbel zo leest, dat is pittig. Dat is pittig. Zeker als je Leviticus leest, want dan kom, je, dan kom je in het hart van de Torah. We hebben net gezongen dat de Torah, dat, daar houden we van. Er is vrede voor hen die van de Torah houden. Maar als je dan in het hart van de Torah komt, oordelen over dieren, oordelen over mensen, meelaatsen die geslagen worden door God, anderen die worden getroffen door onreinheid, het ene na het andere oordeel. En lijden dat je overkomt. In Israël. De God van Israël wil je toch uh, het paradijs geven, maar dit is geen paradijs. Dit is kwaad, in zijn, zoals het tot ons komt. Tot ons mensen. Hoe kun je dat nou rijmen? Is God nou, uh, dan kom je in het hart van de Torah en dan dit. Ik, ik wou eigenlijk liever een paradijs daar hebben. En uh, ja, dat je dus leest over dat we dit niet meer hebben. Maar juist daar... ...komt dit. En ja, goed, ja, wij geloven als, hè, dat de Bijbel richtlijn is van ons geloof. En dan moeten we ook de eerlijkheid oppakken om dit te lezen. En hè, het is misschien wel door die driejaarlijkse cyclus dat je hè, veel kortere stukjes hebt... ...en langer stilstaat bij een bepaald thema. En nu gaan we vier weken lang... ...over tijd nadenken. Nou ja, in de jaarlijkse cyclus ben je in één week klaar... ...en dan kun je naar het volgende. Maar juist door die cyclus, door dat wat langzamer... ...tot je door te laten dringen, besef je ineens... ...dat het ene oordeel naar het andere... ...treft ons als we met God optrekken. En ah, nou ja, sommige mensen die maken daar dit van... ...die zeggen, ja nee, dat is het Oude Testament... Dat gooien we even, dat, is, dat doen we een bladzijde tussen. En wij zijn Nieuw-Testamentische gelovigen. Gelovigen van de genade. Wij hebben dus niet het oordeel. En we hebben alleen, maar die zijn niet helemaal eerlijk. Want als je Yeshua's prediking leest, dan zegt hij, um, neem je kruis op en volg mij. Als je denkt van ja, daar kun, je ook wel weer, daar kun je wel wat mee, daar kun je een uitleg aan geven. Nee, Yeshua legt het ook uit. Als hem gevraagd wordt wat dat betekent, dan zegt hij, hij die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En hij die zijn leven niet lief heeft... en mij volgt tot in de dood... die zal het vinden. Ai, Nieuw is gelovigen werkt ook al niet... om er vanaf te komen. En ja, dan heb ik het nog niet eens over Ananias en Safira... handelingen 5. Of Paulus, 1 Korinthe 4. Heb je dat wel eens gelezen? wordt ook weinig over gepreekt... En uh, Hebreeën, dat heb ik hier pas uh, in een andere preek, God is vuur, heb ik een stuk uit Hebreeën gelezen, ook over het lijden dat steeds maar erger wordt. Maar dan, hij sluit af met de vrijmoedigheid om binnen te komen in het allerheiligste. De ontmoeting met God. En dat is ook waar Leviticus heen gaat, want in het midden van Leviticus, Leviticus 16, ontmoet de hoge priester God zelf. Maar hoe kan dat dan samen gaan? En dat wil ik met jullie oppakken vanuit uh, Habakkuk. Uh, Habakuk stelt ons twee vragen. En uh, dit stukje heb ik eigenlijk vertaald. Dat eerste vraag dat je dus in de eerste uh, versie stelt. Vers 1 tot 7. Maar daarna stelt je nog een, een tweede vraag. En dat gaat het stukje daarna over. En... Uh, en ja, het, het is, dat, is, dat is wel interessant. Waarom drukt het misvormende onrecht op mij en blijft de gebrokenheid een feit? En dan zegt God tegen hem, nou, moet je luisteren, ik ga wat doen. We gaan een oordeel erover vellen. Eerlijk waar, ik ga er wat aan doen. En ergens is het wel makkelijk om daar te stoppen. Wij in onze comfortabele plekje of waar we maar zitten in een dorp of familie of gemeente. en we ervaren iets van onrecht. en we merken het dat het, hè, zeker als je ergens langere tijd bij aangesloten bent. bij een groep of bij een wat dan ook. dan komt het, dan kruist het je pad. er komt ruzie, er komt weet ik veel wat. en je, en je, je komt in een positie te staan. dat je denkt: van dit was niet bedoeld. En zo had ik het liever niet gezien. want dit is onrecht. Dan is het makkelijk om daar te stoppen. Ik zal een oordeel vellen. Nou, gelukkig. God gaat een oordeel vellen. God heeft me gezien. Je hebt gezien dat er onrecht over mij plaatsvindt. Klaar. Habakkuk stopt daar niet. Habakkuk stelt nog een vraag. En daaruit blijkt iets heel moois. Hij zegt, waarom zwijgt u als uw reine ogen het kwaad zien van goddeloze galdeeën? Die de rechtvaardigen met de onrechtvaardigen verslinden. Dat is even een vrije vertaling van de tweede vraag, de tweede klacht van Habakuk eigenlijk. Het, die reine ogen van God hadden ook wel dat onrecht gezien wat in mijn gemeente of in mijn familie plaatsvond. Ja, dat, dat was nog eigenlijk binnen de perken. Daar kon ik wel mee leven. Waarom moet daar nu een oordeel over geveld worden wat helemaal niet meer past bij God? Waarom moet er nu een onrecht komen dat echt vernietigend is, echt verslindend is, echt kwaad is? Dat is best heftig. En als je die inderdaad toepast op de actualiteit van vandaag, dus waarom bedrijven joden en christenen, dus mensen die, die wij, eh, waar wij mee verbonden zijn, waar wij, waarmee wij ons verbonden weten, misvormend onrecht en zijn het gebroken mensen. Waarom? Hij zal een oordeel vellen. Maar waarom zwijgt hij als zijn reine ogen het kwaad zien van de terroristische staat? De Isis, die de rechtvaardige met de onrechtvaardige verslindt. Dat is een hele heftige vraag die Habakkuk daar stelt. En Habakkuk betekent omarmen. En Habakkuk is iemand die de Torah omarmt en die Yahweh omarmt en het woord dat, hij, dat, dat God hem geeft... En het gebed. Dan even de profeet Habakuk opzoeken. Want dan gaat God een antwoord geven in hoofdstuk 2. En hoofdstuk 2 begint met... Ik ging op mijn wachtpost staan. Ik nam mijn plaats in de vestingwal. En ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou... en wat ik antwoorden zou op mijn eigen aanklacht. Hij was een profeet en hij wist, hij kende God... En God die kwam in hem en die sprak in hem de woorden die uh, hij als profeet te spreken had. En hij was in die zin in gesprek met God. Hij stond daar op die wachtpost. Hij zocht de stilte op, de rust. En dat is een hele belangrijke. te midden van lijden en onrecht kunnen wij dan nog de rust vinden. En toen antwoordde ja bij mij en hij zei, schreef, schrijf het visioen op. En grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Op Facebook, zeg maar. En dan heb ik even een paar punten eruit gehaald. Dan gaat God het, het, de Galdeeën eigenlijk omschrijven. En het, dus het oordeel, degene die het oordeel komt brengen in Israël... over die, ja, wat eigenlijk ja, wel probleem is, wel onrecht is, maar niet zo groot als wat er komen gaat. En dan gaat God het omschrijven. Dat, dat fenomeen van de Galdeeën... Uh, dat is een heel aparte naam in het Hebreeuws Kasdien. Wat, wat eigenlijk ja, de kosheren uh, betekent zo ongeveer. De rechten. Maar die zijn heel erg onrecht. Maar ze hebben zichzelf een recht aangemeten. En dat is ook wat Habakkuk zegt. Die Galdeeën die, die, die, die brengt volken bijeen. En ze, ze, ze sperren hun keel open. Maar ze zullen bespot worden uiteindelijk. Het is niet het einde. Ze zullen er niet in slagen. Dat zegt vers 5 eigenlijk, Habakkuk 2 vers 5. De Galdeën zullen niet slagen in hun opzet. Wanneer zij dus komen om verdrukking te brengen en alles, dan zullen ze wel voor een tijdje slagen, maar niet in de voleinding. Ze zullen er niet in slagen om dus dat het eindpunt te laten zijn. Hij die zijn keel wijd openspert als het graf, en dat als de dood is die niet verzadigd wordt... Die alle heidevolken bij zich verzameld heeft en alle volken bij zich bijeengebracht heeft. Nou en dat heeft een hele bijzondere, of een bijzondere, een, een toepassing ook weer. Niet alleen op ISIS en op, he, op het kwaad dat ver weg plaatsvindt, maar ook heel dichtbij. Wij als westerse macht, westerse beschaving, doen dit ook. Wij brengen volken bijeen, he, Verenigde Naties, Europa, noem maar op. De dood die niet verzadigd wordt, is ook iets van onze maatschappij. Vorig jaar heb ik een, een vriend begraven, hij is een paar jaar ouder dan ik. Hij had een paar, een paar kinderen, twee kinderen. En uh, zijn vrouw was uh, een paar jaar daarvoor van hem gescheiden. Hij was uh, uh, gokverslaafd geworden en, en, en drankverslaafd. Hij wou het zelf niet erkennen, want hij, wou, hij geloofde in God en hij wilde dat niet. Maar het over, ja, het, zijn, zijn psyche raakte in de war. Hij is zes weken opgenomen geweest in het ziekenhuis. En uh, hij raakte zodanig in de war dat hij in een, in een, in een ja, instelling terecht kwam. En uh, dan vluchtte hij er weer uit, en dan, uh, want hij moest het Evangelie prediken. Geloofde hij? En uh, ja. Het is steeds bergafwaarts gegaan en uiteindelijk zat hij in een instelling en daar kon hij echt niet meer weg. En legde hij zich daar ook wel bij neer, maar ja, toen zag hij dat zijn familie, zijn moeder, zijn zus en zijn broer, die kwamen steeds bij hem langs. Moesten er steeds een eind om rijden, elke week, elke week of elke twee weken, ik weet het niet. Ze kwamen steeds langs en op een gegeven moment dacht hij, ja maar lieve, help, dat doen ze voor mij. Toen is hij voor de trein gesprongen. Hij heeft wel heel bewust afscheid genomen de maanden voordat hij zeg maar, dat gedaan heeft. Dus het is allemaal heel bewust gegaan. En dan denk ik, ja, er was geen antwoord voor Frodo. Geen antwoord. Hij heette Frodo. Wij als maatschappij hadden geen antwoord voor hem. Wij als kerk ook niet, als, als christen ook niet. Hij was een uh, christen ja, van, ja, van de bovenste plank in zekere zin. Hij deed het goed en hij, zijn hart zat goed. En dan denk ik, heer, waarom? Huh? Waarom die verbrokenheid? En durven wij die vraag stellen? Dus zeggen we dan, nee, oké, okay, God, nee, dan, dan geen God meer als het zo moet. Dan, uh, nee, dan heb ik te veel gezien. Het is, pijn, het is pijnlijk. Het is niet, een, als je een antwoord van God wil, moeten we niet zeggen van... Uh, uh, de pijn doen we weg of we gaan niet uitfilteren of zo. Nee, je moet het tot je toe laten. Je moet het door laten dringen. Dat is ook wat Habakkuk doet. En wat God doet in zijn antwoord aan Habakkuk, hij gaat omschrijven, dit zijn de galdeeën, zo erg is het. Zo ernstig is het, het lijden dat je treft. Laat het maar eens tot je doordringen. Waarom? En onze maatschappij, ja, de, de, de, de, onze samenleving brengt dat met zich mee, een stuk ijdelheid, leegte. Leegte, mensen die in een instelling terechtkomen en er niet meer uitkomen. Mensen die in de goot raken en uiteindelijk vertrekken uit het leven. Omdat ze echt niet meer zien zitten. En de vergelijking houdt niet op. Vers 9, moet je dat eens lezen. Wee hem die op winstbejag uit is voor zijn huis. Om zijn nest in de hoogte te bouwen. Om zich te redden uit de greep. Van het, kwaad. het is heel makkelijk om te zeggen van, nee, ik wil daar niks mee te maken hebben, ik bouw mijn huisje, ik ben veilig, ik bouw aan de economie, ik word gezien, want ik ben een directeur van een zus of zo'n bedrijf, en ik ben gered, want mij treft het niet. Nou ja, goed, dan bouw je ineens moet je een heleboel geld gaan besteden aan beveiligingen, weet ik wat, want anders treft het je wel. Dus het is helemaal niet de meest veilige manier, maar, wee hem die op winstbejag uit is voor zijn huis om zijn woonplaats in de hoogte te bouwen... om zich te redden uit de greep van het kwaad. Zijn wij hier in Europa niet precies daarmee bezig? Door te zeggen, ja, de ISIS staat in het Midden-Oosten... ja, er is nu wel wat, komt er heel, heel, heel voorzichtig komt er wat op gang... maar ja, het is ook heel lastig. Maar in principe willen we ons, ons eigen veilig veiligstellen. Als er een vliegtuig neergehaald wordt in Oekraïne... dat is ernstig, want dan worden wij getroffen. Dat is ook zo... Maar we zijn er heel sterk op geneigd om ons eigen huisje, ons eigen boompje en beestje veilig te stellen. In de hoogte te bouwen. Om ons, de greep van het kwaad, vooral ver weg te houden. En dat gaat nog verder. Vers 15. Wee hem, die zijn naast te, te drinken geeft, u die uw vergift daaraan toevoegt en hem ook dronken maakt. Onze maatschappij, en ik kleur het nu wel een beetje negatief hoor, en er is ook een positieve kant, maar... Als wij ons naasten te drinken geven, troost bieden en weet ik wat. Ik hoorde pas het verhaal van Niels, die uit Marokko, meen ik, terugkwam of zo. En bij het ziekenhuis, die, die kreeg nog geen eens water aangeboden. Ja, ze lieten hem gewoon liggen. Ja, het kon wel eens ebola zijn en ja, dat willen wij niet. Huh? Maar goed, als we, dan, als, we, als we dan als maatschappij iemand willen helpen, dan is er een heel, een heel uh, arsenaal aan hulpverlening. En uh, ik heb daar uh, door bepaalde redenen ook behoorlijk wat mee te maken gehad. En dan denk ik, ja, hulpverlening zou erop uit moeten zijn om hulp te bieden. Maar zoals mijn vriend Frodo, ze gaven hem wel te drinken, maar het was niet wat hem hielp. Hij moest in het... In het, in het hij moest in het gareel gebracht worden. Hij moest doen waar hij niet, waar hij, wat hij niet op kon pakken, in feite. Hij kon niet meegaan in de economische stroom... om het zo maar te zeggen... die wij allemaal moeten volbrengen in deze maatschappij. Dus je moet eigenlijk ook een soort het laten zitten... een soort dronken worden, niet meer kijken... gewoon je eigen huisje, boompje, beestje bouwen en gewoon daarin meegaan. Dat is waar de hulpverlening je eigenlijk naartoe drijft. En het is gelukkig, dit, de uitzondering bevestigt, de regel dit is echt niet standaard of zo. Ik wil niet al te zwartgallig zijn, maar ik wil het wel noemen. Als een stuk onrecht dat plaatsvindt, dat gebeurt. En dan kunnen we ons er veel ver van houden, maar... Die zich met schande verzadigen. Nou ja, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk ook in onze maatschappij. Seksualiteit, homoseksualiteit en weet ik wat allemaal. De, de orgieën die, die, die we weten die plaatsvinden in ons land. Nou, daar hoeven we verder ook niet te lang bij stil te staan. Als we daarna kijken naar die beschrijving die God geeft van de, die Geldeeën. Dan zitten we er eigenlijk heel dichtbij. Dan uh, zijn wij misschien wel... Eh, als maatschappij, als westerse samenleving, westers ideaal, misschien wel uh, komen we wel misschien wel in uh, aanmerking. Het antwoord dat daar tussendoor geweven is, voor ons rechtvaardigen. Ja, dat klinkt ook weer zo. We zijn ook niet allemaal zo rechtvaardig als we zouden willen zijn. Maar God geeft aan Israël wel een antwoord om daarmee om te gaan. Als het kwaad jou treft, als het lijden jou treft. En dat begint eigenlijk uh, heel subtiel in vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De, de, gewoon maar een zinnetje tussen twee teksten die uh, rechtstreeks over de Galdeeën gaan, over de oordeler. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Hou vast aan het geloof in die God die groter is dan dit lijden. En dan vers 14, de aarde, want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van Yahweh, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Er zal een heel andere kennis komen, een heel ander koninkrijk, een, een, een, een heerlijkheid die ons wel vervult, die wel een antwoord heeft voor Frodo, die wel een antwoord heeft voor situaties die wij als onrecht ervaren, als een stuk lijden dat wij met ons meedragen. Hij heeft wel een antwoord. En wanneer hij zal heersen, dan kunnen we daarin thuiskomen. En die kennis van hem en die kennis van zijn heerlijkheid, die zal komen. Hou vast aan het geloof. En dan aan het eind van heel die omschrijving, vers 20. Maar Yahweh is in zijn heilige tempel. En we hebben het net gezongen, wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Wees stil. Dat betekent ook, laat dit tot je doordringen. Dit is een feit, dit is waar je mee te maken hebt. Dit lijden, dit onrecht wat je meemaakt. Dat is iets waar je mee te maken hebt. Iets wat erbij hoort. Ik zei het al, de Bijbel provoceert. Want dat willen we niet. En dan, wees stil. Want daarachter staat iets te gebeuren. En als het stil is, dan begint u te bidden. Ja, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Ja, uw werk. Het lijden dat tot ons komt, dat ons overkomt, daar vrees ik voor. Behoud ons in het leven, in het midden van de jaren... Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. En God kwam van de Theeman. De heilige van het gebergte Paran. Dat is weer een verwijzing eigenlijk naar dat hij in zijn heilige tempel is. In de hoogte in de hemel. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Eigenlijk hetzelfde patroon dat we in Hebreeën zagen... het heilige der heiligen, in Leviticus... de ontmoeting in het heilige der heiligen... vindt hier ook plaats. De moeilijkheid is geweest... het oordeel wat we niet kunnen begrijpen... het onrecht, het lijden... en dan komt hij. Zijn majesteit bedekt de hemel... en de aarde is vol van zijn lof. Er was een glans... als van het zonlicht... En in één keer beseft Habakkuk, ziet hij het? Als dat geweest is, daar voorbij, als we daar voorbij komen, dan gaat het licht schijnen. komt de zon op. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. Dat is niet zomaar. dat is niet de zon die hier om de aarde of waar wij omheen draaien. Dat is hij zelf. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. En daarin ging, gaat zijn macht schuil. Dan zal zijn macht openbaar worden. Zijn kracht die groter is. Dan het lijden. Voor hem uit gaat de pest, de minachting. De gloed van zijn oordelen volgen hem op de voet. Kijk, wat wij gedaan hebben is: we hebben God eigenlijk uit onze maatschappij gezet. Voor zover mogelijk, met atheïstische en met evolutionaire ideeën enzovoort. En, en een, een economie die belangrijker is dan God. We komen er veel tegen dat er mensen het leven niet meer zien zitten. In de stoel terechtkomen en, en ik, ik kan zo een heel aantal voorbeelden geven van mensen die, die de kracht niet meer kunnen vinden, maar wel genoeg geld hebben en zomaar het hele leven zo. Je kent ze misschien ook wel. Mensen die hebben het niet meer, wat... Wat is dit leven nou? Als er iets je overkomt... dan kun je de rest van je leven... naar je tv zappen. De ijdelheid van dit leven. God is weg. We hebben Die, weer eruit, die hebben het eruit gesodemietigd. Om het zo even onheilig te zeggen. En, uh, maar... Ja, dan heb je ook... Ja, het goede is weg. Het, kwa, het kwaad is misschien weg. We hebben hier geen, geen oorlogen meer tussen Nederland en Duitsland. Dat is wel zo, maar het goede is ook weg. Het is als... Het is God vertegenwoordigt iets wat een oordeel vereist. Een heiligheid, een macht, een licht... die ons, ons scheppingsdoel in ons wil verwezenlijken... Maar we kunnen hem niet hebben zonder dat die oordelen erbij horen. Dus als we God willen, als we God uitnodigen, als we zijn woord willen volgen, dan moeten we aanvaarden dat dat ons provoceert. Dat het ons een stukje lijden brengt. Dat is natuurlijk ook wat Yeshua zegt in de berg rijden, Matthäus 5, vers 6, ook 3 vers 6. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet hij de volken opspringen. De alle oude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Hij komt. De gloed van zijn oordeel om hem heen. De pest die voor hem uitgaat. Was Yahweh tegen de rivieren ontbrand? Woede uw toorn tegen de rivieren? Of was uw verbolgenheid tegen de zee dat u op de paarden reed? Uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn. Om de eden die aan de stammen gedaan zijn door uw woord te volbrengen. Als Yahweh komt opdagen, dan komt hij voor zijn volk. Israël en Juda. De twaalf stammen. Want er is een eed, een verbond, een, een woord van belofte. Waar mensen zich aan vast hebben gehouden. Die het geloof hebben opgebracht in die God die groter is dan het lijden. Hij zal komen en strijden en een einde maken aan het kwaad. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, vers 13. Het heil van uw Messias. U hebt het dak van het huis van de goddelozen verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U betrad met uw paden de zee, vers 15, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Die God die komt met zijn gloed van oordelen en de pest die voor hem uitgaat. Bij het geluid trilde mijn lippen. We blijven niet staan hoor als God hier binnenkomt wandelen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Zo dichtbij komt het. Ik zitterde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Wat? Dat is een heel andere taal dan te zeggen: van ik heb te veel gezien, ik hoef God niet. Dat is het aanvaarden van God als Hij komt, ook met een oordeel dat mijn beenderen doet wegrotten. Hoe is het mogelijk? Lijden, onrechtvaardig lijden, in mezelf dragen en God dienen en God liefhebben? Zeker, ik zal wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt, voor het volk dat ons zal aanvallen. Want, en dan komt het bekende lied van Habakkuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Al zou er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voorbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in Jawe van vreugde opspringen. mij verheugen in de God van mijn hel. Ja, de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mijn treden op mijn hoogten. Nou zeg. Drie hoofdstukjes. En het uiteindelijke antwoord van Habakkuk is. Laat God komen. Laat het lijden toe. Draag het. Want wat daar achteraan komt, is de God van het hel. De God van genezing, de God van heelheid. De God die het herstellen zal. De God die groter is. En die de vijanden vernietigt, die het kwaad overwinnen zal. De zesde stap. We hebben elkaar, bij elkaar in de parashot nagedacht, in Exodus en Leviticus. Over het binnengaan in de tempel, in de, in de tabernakel. En daar hebben we zes of zeven stappen in onderscheiden. En uh, weet u ze nog? Eerst het als je binnen wil komen bij God en een, en een uh, offer wil brengen. Als je binnen wilt komen en God wilt ontmoeten in zijn huis, dan ga je eerst door een reiniging heen. Door, uh, door, uh, door, uh, in, in de tempel was dat in de mikva, dat, uh, dat je je doopte. En daarin zien we een beeld van de doop die wij ook ondergaan als we ons laten dopen in... De dood van Yeshua en zijn opstanding. En dan vervolgens ga je binnen. En word je, uh, dan ga je binnen en kom je binnen in de voorhof. Die bekleed is met het witte linnen. Dat is de tweede stap. De derde stap is het, het altaar. Dat je dus een oordeel veldt over een dier. En dat je daarmee eigenlijk uh, tot God nadert. En daarin zien we de Romeinenbrief uitgewerkt dat je dus geconfronteerd wordt met een stukje zonde in jezelf. Dat je dat leert overwinnen, dat je leert mens te zijn. Niet exclusivistisch, niet ik ben de rechtvaardige, want in elk mens geldt zonde. En dan kun je verder komen. Dan ben je bekleed met het witte linnen, de rechtvaardigheid van Yeshua, en kun je verder. De vierde stap is dan... Um, uh, de, het, de reiniging bij het wasvat, je handen en je voeten worden dan gereinigd. En dan kun je als priester binnenkomen in het heilige. En in het heilige zijn dan de stap, is dan de vijfde stap de maaltijd die gehouden wordt. De priest is nooit in het heilige houden, maar in het voorhof. Omdat het mensen zijn. Maar uiteindelijk zullen we dus in de opstanding die maaltijd vieren met hem in het heilige. Dan zal het licht schijnen, het licht van de menorah. En de tafel staat gereed de vijfde stap. En dan de zesde stap, het wierookoffer. Dan wordt er, ja, kostbaar wierook gebracht, wat een, een zuivere wierook, die een speciaal recept heeft. En daar komt een wolk van, die, die, dit is maar een heel klein wolkje, maar in principe kan dat een wolk zijn, die dus heel die, dat, dat, dat, uh, dat gedijn, zeg maar, kon je bijna niet meer zien, als dat een flinke wolk was. Zeker op Yom Poer, dan moest er een enorme hoeveelheid opgebracht worden en dan ging die rook omhoog. De zevende stap, dan gaat het voorhangsel open en dan kom je binnen in het allerheiligste. Als hoge priester ging je al die zeven stappen en dan, ja, dan kon je dus leven en God ontmoeten. Maar dat wierhoekoffer, hè, dat is er veel over nagedacht. Wat is dat nou? Is dat gebed? Is dat aanbidding? En we hebben daar ook eigenlijk geen uitspraak over gedaan in de parashot. Maar ik denk dat we daar vandaag toe komen. Om iets te zien van die zesde stap. Het brengen van een wierookoffer. Het aanbidden van God. In, ja, op een manier, op een wijze waarbij we binnenkomen in het Allerheiligste. Als wij met Habakuk uitgedaagd worden om het lijden te aanvaarden en te geloven dat God groter is, ook al treft het lijden onszelf. Wij geven het terug aan God als een heiliging van zijn naam. Dat is ook wat gebeurde toen Nadaf en Navihus stierven. Mozes zei, dit is nou wat het betekent dat Gods naam geheiligd wordt. Dan denken we, als je puur menselijk kijkt dan denk je, Ugh. maar we kijken, daar niet, we kijken daar met Gods ogen naar en dan weten we, Nadav en Navihus staan op. God is groter dan de dood. Zij hebben God genaderd en in dit leven kunnen we niet volmaakt zijn. Dus dan kan het gebeuren dat er iemand sterft. Het is heiliging van Gods naam. En daarom ook, omdat, dat, ja, omdat God er ook niet van houdt dat het gebeurt, heeft hij zich zo ver teruggetrokken. En heeft hij een weg geopend om in de opstanding hem te ontmoeten. Maar Yeshua riep op, inderdaad, om het kruis op zich te nemen en het leven niet lief te hebben, maar hem te volgen, ook als dat jou een stuk lijden en dood met zich meebrengt. En dan staat er in openbaring 6, vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar, het vierhoekaltaar, de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Ziet u? Zij die het lijden dragen. En als een priester, net als nader van een viel eigenlijk. Tot God naderen. Ondanks de kosten. Ondanks dat het volgen van God wel eens met zich mee kan brengen, dat je een stuk lijden draagt. Dat is een wierookaffer. Dat opent het voorhangsel. En dat opent die ontmoeting met de God van heelheid: de God die gedragen wordt door Israël, door de vleugelen van de cherubim. Ja, de Bijbel provoceert. Er is een stuk onrechtvaardig lijden. En God daagt ons uit: draag het wanneer het je overkomt. Ga niet in brok leven, maar neem het mee. En dan zal ik jou ontmoeten in het allerheiligste. In die allerheiligste plaats. Waar jij als mens voor bedoeld bent. En dan mag je samen met mij zitten op de troon. Samen met Yeshua, mijn zoon. Heersen. Als bruid van Yeshua. En dan, zullen we, dan zal de aarde onderworpen worden, niet aan geweld, niet aan kwaad, maar aan liefde, heelheid, barmhartigheid. En daar wachten we op. En wij willen God welkom heten, ook al brengt dat een oordeel met zich mee in, ons, in onze stad, in ons leven, in ons bestaan. Maar wij willen Hem zien, wij willen Hem ontmoeten, die ons geschapen heeft, die ons in het paradijs, in de tuin van Ede, terugbrengen wel. Amen.